30 Kluk met het NOS-journaal. Er zijn een wisselstoring is verholpen. En dat betekent dat het treinverkeer weer langzaam op gang komt, zegt ProRail. De verwachting is dat de treindienst voor de avondspits weer op orde is, meldt NS. Door de seine en wisselstoring is het treinverkeer in de Randstad ontregeld... en zitten de bussen van het streekvervoer overvol. Op de wegen rond Amsterdam is het vanochtend drukker dan normaal. GroenLinks wil opheldering van minister Schultz van Hagen. De partij vindt dat de reizigersinformatie gebrekkig was... en noemt het vreemd dat er geen alternatief vervoer is geregeld. De betogers van Occupy Amsterdam moeten zaterdagochtend voor 10 uur weg zijn van het beursplein, dat heeft de rechtbank bepaald. Burgemeester Van der Lan had de Occupiers begin deze week opgedragen om te vertrekken, maar die spannen een kort geding aan. Dat hebben ze nu dus verloren. Op 15 oktober bezitten de demonstranten het plein met tentjes in navolging van de Occupy-betogingen in onder meer New York. Van het kampement dat er aanvankelijk stond, is nog maar weinig over. Van der Laan vindt dat de mensen die er nu nog zitten alleen maar overlast veroorzaken. Politiebond ACP vindt de straffen die Utrecht hooligans hebben gekregen te laag. Voorzitter van de kamp begrijpt niet dat een groot deel van de ruim 70 schoppers wegkomt met een taakstraf. De ACP ziet liever dat de rechter celstraffen uitdeelt. Eind vorig jaar braken er rellen uit naar de wedstrijd Utrecht Twente. Agenten en de ME werden bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Een aantal van hen raakte gewond. De politie loste de om de hooligans te verjagen. Nederland gaat de wereldkampioenschappen Beachvolleybal van 2015 organiseren. De Volleybalbond en de gemeente Den Haag maken dat vanmiddag officieel bekend. Er wordt gespeeld in Amsterdam, Apeldoorn en Scheveningen. En daar wordt ook nog een, nog een stad bij gezocht. De finales van het WK Beachvolleybal zijn op het strand van Scheveningen. Het weer droog en zonnig. Het wordt 16 graden in het noorden en 18 in het midden en zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar nog 101 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die files staan nog op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Bussen en Muiden 6 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Knopend Vught en het kerkdriel 8 kilometer. Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Wordt Knopend Ouderijn 3 kilometer. A4 Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend Prins Klausplein en Zoetewoudendorp 9 kilometer. A6 Lilliestad richting Muiden. ...voor Muiderberg 3... ...A7 Hoorn richting Zaandam... ...bij de afwit Zaandijk 4 kilometer... ...A8 Zaandam, Zaandam richting Amsterdam... ...voor het knooppunt Koemplein 4... ...A9 Ookmaar Amstelveen... ...voor het knooppunt Rotten, Raasdorp ...nog 4 kilometer... ...A12 Den Haag richting Utrecht... ...tussen de knooppunt de en Lunetten 5... ...A27 Almere Utrecht... ...tussen Eemnes en Hilversum 4... ...A28 Zwolle Utrecht... ...tussen Nijkerk en Leusen Zuid 11... ...en verderop bij de afwit Dendel ...nog eens 4 kilometer...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 Ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você mag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 Oh delícia, delícia, assim você me mata. Het ritme, ritme. van ZFM.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 In your love Then you softly leave And it's me you need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 Where is your body?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 best friend 16. Oh, I see it's clear, baby